opzetten omdat hij te weten was gekomen wat hij graag van Mr. Harris had willen horen. De naam van de man die hem in 1959 anoniem heeft aangeklaagd? Ja. En je denkt... Ik denk dat Alan toen besloten heeft om de zaak verder zelf in handen te nemen... ...en zich door middel van afpersing op die vent te wreken. Hij tikte de bewuste brief op de verjaardag van Margot... En wat nog steeds een open vraag blijft, is waarom hij pas twee maanden later van die brief gebruik heeft gemaakt. Mm -hmm. Dat zou betekenen dat hij die brief al die tijd bij zich had. Dat was toch niet ongevaarlijk wel? Nee, maar misschien zat zijn geweten wel dwars. Maar toen zijn financiële toestand met de dag verergerde, heeft hij de brief toch verstuurd. In ieder geval staat het als een paal boven water... dat de anonieme aanklager van 59... een dankbaar object voor chantage was. Omdat hij alle reden had om bang te zijn voor Allen. Ja, maar wie was dan die man? Als ik dat maar wist, Irene. Wie kan dat zijn? Misschien de expres van Mr. Harris. Ja, dat kan haast nog niet. Nou, hou je maar kalm, ik kijk wel even. Wie is er? Het is hoofdinspecteur Nutting uit. Oh. Dag, meester Dickens. Inspecteur Nutting? U vindt wel goed dat ik even binnenkom. Het is wel mijn eigen huis niet, maar... ik zou zeggen, komt u binnen? Wie geeft u het recht om hier maar zonder meer binnen te dringen? Wat wilt u nu weer? Ik, Toen ik... wint u zich niet op, mrs Ramsey... Als u soms denkt dat ik hier ben om Mr. Dickens te arresteren... dan moet ik u zeggen dat u zich vergist. Vertelt u me nou geen sprookjes? Het tegendeel is waar. Ik moet zeggen dat het voor mij heel best uitkomt... dat Mr. Dickens hier bij u onderdak heeft gevonden. Hoe bent u erachter gekomen dat ik hier zat? Ja, u moest toch ergens zijn. Ja, en daar ben ik dan. En ja, het moet me nogmaals van het hart dat ik blij ben u hier aan te treffen. Mm -hmm. Waarom? Omdat u ons onderzoek niet verder door een of andere ondoordachte manoeuvre in de war kunt schoppen... zolang u maar hier zit. Begrijpt u, Mr. Dickens? U zult toch moeten toegeven dat u uiterst de best hebt gedaan... om met de rol van verdachte te worden opgeknapt. Ja, hoor eens, Mr. Nutting, ik zou erg graag willen weten wat voor spelletje u met me speelt. Ik doe mijn werk. Ik zoek een moordenaar. Uh, Mr. Schempsie, voor ik het vergeet, ik heb iets voor u meegebracht... De kopieën uit het dossier van Mr. Harris? Ja, ik heb hem gezegd dat hij ze de kosten van een expressenbestelling kon besparen. Maar hoe wist u het? Tussen de papieren van uw man bevond zich een bankafrekening... waaruit bleek dat er 20 augustus jongstleden... uit zijn te goed 250 pond waren overgemaakt... op rekening van Mr. Harris. Ik heb Mr. Harris daarom een bezoek gebracht... om na te gaan waarvoor dit bedrag was overgeboekt. Mr. Harris vertelde me bij die gelegenheid dat u vanochtend bij was. Dat is alles... En wat gaat er nu gebeuren? Het is me opgevallen dat in het dossier van Mr. Harris de naam van Robert Callaghan voorkwam. Er is weliswaar geen enkel bewijs aan te voeren dat er tussen de moord waar het hier om gaat en die anonieme aanklacht uit 1959 ook maar enig verband bestaat. Maar toch wil het er bij mij niet in dat die twee gebeurtenissen niet samenhangen. Tony Stanley hebt u tot nu toe helemaal niet genoemd, Mr. Nutting. Voor zover ik dat kan beoordelen, staat Mr. Stanley financiële goed voor. Hij vertelde zelf dat uw man hem op die bewuste party bij de familie Dickens heeft aangeklampt om geld. Nou, ik kan me moeilijk voorstellen dat je iemand chanteert die je vijf minuten geleden nog om geld hebt gevraagd. Dat zou toch onmiddellijk argwaan gaan wekken. En apropos, hebt u er nog eens over nagedacht, Mr. Dickens, wanneer Mr. Ramsey die brief op uw machine getikt zou kunnen gaan? Ja, volgens mij heeft hij daarvoor de kans gehad op de verjaardag van mijn vrouw. Op die avond waren Irina en hij bij ons op visite. Wanneer was dat? 18 augustus. Twee maanden geleden? Ja, ja. dat, dat leek ons eerst ook een beetje raar. Tja. En u denkt dat hij op dat bewuste verjaardagsfeestje... <lacht> werkelijk de kans gehad heeft om uw machine te gebruiken? Dat is niet zo eenvoudig om daar antwoord op te geven. Ik herinner me die avond werkelijk niet meer in details. U wel, meester Samson? nou is uit... Jij bent voor het avondeten toch weggegaan om bier te halen, niet? Ja, dat is zo. We hadden wijn in huis, maar Allen had liever een fles bier. En toen jij weg was, hebben Margot en ik het eten klaargemaakt in de keuken. In die tussentijd heeft Allen tijd genoeg gehad om die paar zinnen te tikken. Ja, dat klinkt niet zo gek. Mogelijk heeft hij alleen maar om bier gevraagd om op die manier een paar minuten alleen te zijn. Maar ja, dat alles kan ons geen antwoord geven op de vraag aan wie hij zijn brief heeft geschreven... Dat is en blijft ons wezenlijk probleem. Wat de data betreft is onze hypothese.